NOS Nieuws van 8 uur. Gert Kluuk met Journaal. Defensie helpt vandaag met twee helikopters bij het herstel van de Overlaaddam in Maastricht. Ze laten net in het water zakken met daarin zware stenen. En die moet het gat in de dam deels dichten. Een paar dagen geleden brak in het water een stuk van de Overlaaddam af. Daardoor stroomt het water nu versneld de Maas in. Een nooddam, even verderop, moet het helpen om het te stoppen. De Amerikaanse president Biden heeft in zijn eerste verkiezingstoespraak in de aanloop naar de verkiezingen in november hard uitgehaald naar oud-president Trump. Biden noemt Trump een gevaar voor de Amerikaanse democratie. Vandaag, drie jaar geleden, bestormden aanhangers van Trump het kapitool. Biden beschuldigt hem van het verheerlijken van politiek geweld. Het lijkt erop dat het Amerikaanse federale hoge rechtshof nog voor de voorverkiezingen in maart bepaalt of Trump kan meedoen aan de presidentsverkiezingen. Het Hof van Colorado oordeelde vorige maand... dat de oud-president van de stemlijst moet worden geweerd... gezien zijn rol bij de kapitoolbestorming. Trump is tegen dat oordeel in beroep gegaan. Het aantal doden in Japan als gevolg van de zware aardbeving... op Nieuwsdag is opgelopen tot 100, zeggen de autoriteiten. 200 mensen worden vermist. Het land heeft duizenden militairen ingezet bij het zoeken naar overlevenden. Dat is moeilijk door onder meer naschokken, aardverschuivingen en al het puin. Bolivia heeft de grootste cocaïnevangst in het land ooit gedaan... zeggen de autoriteiten. In een vrachtwagen met planken lag meer dan 8800 kilo cocaïne. De drugs hadden een straatwaarde van bijna een half miljard euro. Ze zouden waarschijnlijk van Bolivia naar Nederland worden geëxporteerd. Vier mensen zijn aangehouden. Bij Tudor in Duitsland, vlak over de grens bij Sittard... zijn twee auto's met Nederlandse kentekens frontaal op elkaar gebotst. Daardoor is een kind van twee omgekomen. De andere inzittende raakte ernstige gewond, onder wie een kind van vier... Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Het weer bewolkte wat lichte regen. In het oosten en noordoosten soms wat natte sneeuw. Er staat een matige noord- tot noordoostenwind en het wordt 2 tot 6 graden. Morgen droog en zon, middagtemperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file in Noord-Holland en die staat op de A10 Zuid bij Amsterdam...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 Met men Met nu, Doebak leeft. Wat? Ja, gelukkig wel. Goedemorgen. The Christmas Station, hier, <laughs> ZFM. Yeah. The lights are turned low. Let it snow. Oh ja, ik heb er nog één, dames en heren. Laat ik deze ook nog even doen. Christmas. Die hebben we I nog niet zoveel gehoord. God. Bijna niet, hè? Nee. Nou, goed, laten we gewoon even een stap maken in het nieuwe jaar. En het, ja, het nieuwe jaar is begonnen... Niet zo goed voor iedereen, maar ja, hij. Ja, hij is niet meer, hè? He, Kijk, hem. Even de nagedachtenis. Van die allerleuke avonden. We zaten te kijken naar Starsky Hut. Oh. David Soul is overleden. Vannacht? Ja, vannacht. Oh. 80 jaar oud. Nou, ik heb er ontzettend van genoten. Hij... Maakte ook muziek natuurlijk. Ja, uh, My name is David Soul. Good morning. Yes, good morning. Hij ah, was die blonde, hè? was die blonde, ja. Ja, dat is echt een beetje ja. de verstandigste van de twee, zeg maar. <laughs> Don't give up on us, baby. Oh ja. Oh. Oh. Don't make the... Ja, dat was echt zo'n zit. Don't give up on us, baby. Ook deze plaat was van hem, hè. Hij heeft echt wel een aantal platen gemaakt. Oh, grappig. En nou goed, hij is, uh, ja, de, de blonde is overleden en de donker is uh, nog steeds uh, is aanwezig. niet verdrietig. En uh, Huggy de Bear zie je ook op uh, YouTube allemaal terugkomen. Oh. Hier leeft het nog steeds, pas alleen hebben ze nog een reunie gedaan. En dat was zeer gezellig natuurlijk. Ja, leuk. Ja, leuke maar het is, is onze jeugd die dan uh, ook uh, voorbij gaat eigenlijk wel. Dat ja. Is eigenlijk wel, weet je... Dan voel je je ook wel een beetje oud aan het worden. Ja, maar echt. gelukkig. Ja. Hoe oh, ja. meer kaarsjes je uitblaast, hoe ja. langer je geleefd hebt. Nou goed, het is 2024. En uh, ja. nou, uh, ja, nieuw jaar is begonnen. Dan heb je uh, echt iets... Uh, je ik jezelf gedacht. Ik heb al twee dagen gewerkt net. Ja. Het, het gevoel ja. is alweer een beetje weg. Oh, nee. Ja, Ik heb ook vier dagen gewerkt. Uh, dinsdag, woensdag, donderdag vrij. Ja. Oh, Goh. toch. Jij hebt ook ja. al gewerkt. En okay. uh, nieuwe voornemens? Of voornemens, heb je die? Ja, wel, uh, het blijft altijd uh, de lijn natuurlijk. De en meer bewegen. Inderdaad, uh, geen, uh, geen masker voor. Als mensen lastig zijn, dan uh, ga je ze uit de weg. Of je zegt van, joh, get out of my face. Oh. Dat je, je oh. hebt gewoon geen, dat is ook een levensding. Je hebt geen tijd meer voor bullshit. Oh, Toch okay. heb jij nog tijd voor bullshit? Het is toch zonde? Dat is mijn werk een beetje. Ik werk uh, mensen ja. met een beperking. Dan zie je heel, heb je heel vaak te maken met bullshit. Ja, maar, met maar bullshit. dat is dan je werk. Ja, en dat is Kijk. gewoon heel leuk ook, want het neemt je soms mee naar situaties... dat je denkt van, wat zit je nou voor verhaal af te steken, joh? Ik had echt helemaal geen touw vast. Ik ben ook vrij direct ook altijd, hoor. Dan begin je het nog een keer uit te leggen en dan ga je er gewoon helemaal in mee. Dan kom je ergens en denk van, oh, nou, dat had dat... ik ik helemaal niet verwacht. Niet. <laughs> ja, dat ja, maar nu is leuk. Het gewoon geen tijd voor bullshit. En ook als je een bullshitbaan hebt, ga eens kijken of je een leukere baan kan vinden. En uh, doe, doe gewoon wat goed voelt. Ja, ja, je moet gewoon iets doen wat je gewoon heel lang kan volhouden waar je ja. s'nachts voor wordt op. Kan daarom daarom zitten wij maken. hier ook nog steeds. Ja, dat is het Dit is best te doen. Dit ja, is, is geen bullshit doen. wat wij doen hier, dames en heren. Nee, nou, dat weet ik helemaal niet. Dat durf <laughs> ik niet te zeggen of het geen bullshit is. Maar uh, het is wel fijn. Het is ja, een leuke hobby. Het is een leuke hobby. En het houdt ons van de straat. En ja. Daardoor moet je ook een beetje verdiepen wat er in de wereld allemaal zich afspeelt ook. Hè. Ja, Eerst hebben dat... we een lekker plaatje. Hij is vandaag jarig elk steuner straks daar meer over. Yes. En bad habits, Ja. Yeah. Nu nog de good habit. Straks in de bad. Bad habit. Een ingewikkelde kwestie. Uh, het is een ingewikkelde zaak. Maar het blijft natuurlijk ingewikkeld We hebben. Waarvoor voor welke gekkigheid heeft de Rutte hier getekend? Yes, wat is dit. Fijn hoor. Alex Turner van uh, Arctic Monkeys. En dit was toch geen Arctic Monkeys? Nee, klopt. Dit is Last Shadow Puppets. Daar zit hij ook in. Onder andere met Miles Kane. Dat is een side project. En dit was uh, Bad Habits hier bij Toebal Kleef. En hij is natuurlijk begonnen met de Arctic Monkeys. Maar is die gast? Is, zeg maar, in 2001 kreeg hij voor kerst kreeg een gitaar. En in 2003 begon hij al met de eerste optredens... en begon hij al demos te, uh, rond te de, uh, de strooien... En toen uiteindelijk kwamen ze er ook in 2006 met deze plaat op de proppen. Dit was echt een doorbraak voor deze gasten gewoon. Alleen heftige plaatjes gemaakt, onder andere ook dit, hè. Echt brainstorm. Allemaal best wel heftige gitaarplaatjes. En de laatste albums van hun, die zijn echt heel iets anders geworden van de Arctic Monkeys. Don't get ja, ik denk dat je die gitaar niet kon vinden. Hij zegt zelf van ja, ik hou van piano spelen. Hij ja, gast best leuk om, maar yes. doe dat even in je vrije tijd. En niet in de Arctic Monkey, zeg ik altijd meer. Want ja. dan krijgen we dit soort muziek. Maar goed, ja, hij maakt ook al 20 jaar muziek. Dan geef je het wel, je kunt weer dat anders, snap ik. Goed, Alex steunde vandaag, hij wordt 38, hè. Twintig jaar carrière rug al, Ongelooflijk. Goed, wat valt er allemaal op zo in de wereld? Wat, nou uh, ja, dat vind ik wel heel grappig. Ik, ik leef Andor... het nu net, hè. Ja? Echt in ene, ja? dat er een vrouw uit Rotterdam... die krijgt steeds zomaar uh, ja. geld in de bus. Ja, bizar. Maar dat weet je ook al. Ja, dat oh. stond weer bij Telegraaf. Dus. Oh ja, het ja. politiebasisteam delft schrijft ook op Facebook... dat twee broers kwamen afgelopen woensdag binnen. En ze zeggen, we ja, hebben een beetje een soort probleem. Onze moeder woont op de Schiedamseweg. En ze heeft afgelopen maanden vlog met geld gekregen. En er stond dus een kaartje bij. Als dank voor het goed dat je voor mij gedaan hebt. Doe er wat leuks van of geef het aan een goed doel. Maar ja, de eerste 250 ging naar een goed doel. Toen vergat ze het. En toen komen we naderhand weer weer envelop met 600 euro. Dus dat heeft ze ook aan een goed doel geschonken. Ik denk, uh, waarom doe je jezelf niet wat uh, kleren of zo? Nee. Maar er kwamen we weer heen. Nu met 1000 euro. En ze hebben echt zo van, wat, hoe kan dat nou? Ja. Maar ja, het, is, uh, het enige wat ze dus hebben... is uh, kaarten en bankafschrift waar de stortingen op staan. En dan denk ik van... ze weten het nog steeds niet. Maar het is duidelijk, het zou om een man van 70 jaar oud gaan. Want hij heeft zijn voornam op de kaart gezet. En hij schrijft in het Turks. Dus wie over wie... En, het, het en, de de naam, en de naam die op de envelop staat... Die komt niet overeen met haar naam. Dus het is uh, of hij nou compleet... Uh, verkeerd adres... zijn geld aan het uh, uitdelen is. Nee, maar, maar het wordt dan bijna behandeld... alsof het een, een crime is. En ik denk yeah. zelf van nou, dit is wel leuk. En uh, doe dat een beetje onderaan de stapel. Yeah. En... Uh, ja, doe wat leuk met dat geld. Maar als, je, het is niet, geen misdaad om iemand geld te geven. Nee, het is voor af of dat ze naar de politie gaan om te. Um, om, de, die vrouw heeft duidelijk geen geld nodig. Dan zou je het natuurlijk niet gaan zeggen, keer. Zou je niet aan de politie gaan zeggen: Nou, ik heb echt een probleem, krijg nou ja, geld. Toegestopt. Ja, straks denk je dat ze het een keer komen halen, weet je wel? Ja. Ja, uh. dat ze terugkomen. Ik ja. denk dat het een afrekening is van: uh, Bedankt voor het witte poeder. Hier heb je het geld. Ja. Uh, ik heb het witte poeder <laughs> nog niet gehad. Ik heb wel geld gestort. Ik dat zie het dat... die kant op gaat. Ik kom er trouwens ook gelijk bij een ander berichtje, maar dat is al wel een tijd geleden: ja. dat er in Japan ook in een vlot met geld lagen. Oh, Iedere ja. keer lagen overal 55 euro, dus 10.000 yen. Nou, ja zeg. En uh, nou ja, de gelukkige vinder mag het houden als niemand het binnen zes maanden claimt. Ja? Nou, dat is ik ook al bijzonder. Nou, dat is lekker op <laughs> Dat is ook wel fijn. Iemand die mensen... Ja. Dat hoor je niet zo vaak dat mensen geld aan het uitdelen zijn. En het is zo leuk om gewoon als je heel veel geld hebt... gewoon mensen in één keer perplex te laten staan. En van, wat? Krijg ik van u twee euro? Nee, zo, dan moet je wel echt met, met 20.000 komen of zo. Dan staan mensen echt wel een beetje perplex. Vandaag in de telegraaf te <lacht> lezen als we het toch over politie hebben... die de boel moeten opsnorren. Nou, in sommige wijken lukt dat niet meer... en komt de politie veel te laat. Dus daar hebben ze... Nou, een, het heeft in eigen handen genomen... en hebben ze de burgerwachten opgericht... En de burgerwacht die was in het begin wel een beetje een cowboystaat. Cowboy en dan gingen ze ook mensen te lijf en zoiets. Tegenwoordig wordt dat professioneel aangepakt. Sommige burgerwachten hebben ook helemaal speciale drones met gezichtsherkenning. Ja. Of nou, in ieder geval met warmteherkenning. Dat ze iemand zien lopen, warmtecamera's zien erop. Dat zijn echt drones van 10.000 euro. Dat wordt door ondernemers of door particulieren gewoon betaald. Ze krijgen ook soort trainingen. En in eerste instantie is een insteek. Als ze iemand zien die iets aan het doen is wat niet hoort hem aan te spreken. En vaak zijn ze wat meerdere mensen. Ja. Hun uh, niet aan te raken. politie in te, in te lichten. En als de politie een beetje snel komt, in sommige gevallen duurt het bijna ook een uur. Ja, dan als je dan met een paar man eromheen staat en je mag hem niet aanraken, wordt het wel lastig. Want je mag ze niet boeien. Je mag ze niet vastbinden. Dus ja, dan moet je ze maar met een gesprek een beetje bezighouden. En, uh, nee, nee, uh, we, we, u wordt zo opgehaald. Zeg, dan gaat u op vakantie. Nee, nee, u wordt niet door de politie opgehaald. Nee, dus uh, dit wordt steeds professioneel. En de politie vindt, aan de ene kant vindt dat hartstikke goed. Want die heeft zijn handen en alle andere criminaliteiten. Dus, nee. uh, maar ze zeggen wel van... Uh, ja, houd binnen de perken. Maak het, uh, ja. Communiceer heel goed samen. Ja, dat, dat, dat is heel uh, belangrijk. Alles staat of valt daarmee, communicatie. Ja, zeker. Dus, um, <kluziek> wat hadden we nog meer? Want ik, ja? ik had zelf ook nog wel uh, wat dingetjes... over het R&D. Ga, ga eerst maar even naar de muziek. Dat wilde ik net hebben zeggen. Laten we uh, pop-moppie muziek op de radio. De Libertines hebben de nieuw CD. All Quiet on the Eastern Espedade...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 an old-time blagger as I've handed a ban Still knows the drinks of candy like the back of his hand He's an old-time lover and a marathon man Up with the strength of a thousand men He's a nightmare hangover, he's a one-night stand He can eat more chicken, any man in the land But I've given up caring for happiness When his heart gives out, it's women That we don't break before we burn And tonight World funk to Don't need a drug Baby, it's more zie muziek hier, de zaterdagmorgen Thundercat en Thema Impala. En dan denk je best wel eens van Thema in Palen. die kennen we al. Die ook altijd van die zoetzappige muziek maken. Maar Thundercat, wat voor muziek maakt die nou eigenlijk, want die staat bekend om zijn barswerk Nou, laat maar horen dan. Ik Niet zo heel verschillend dus. Alles daar in het van Linken. Ja, je hoor je wel iets meer barspartij. Dat speelt hij dus wel op deze Thundercat. En dit was dus Themen en Palen die erbij was. En dat heette No More Lies. Geen leugens meer. Vertel de waarheid. Ja, dus ja. de die hier bij toebekleefd. En we kijken de wereld in. En, uh, ja, het is precies, jawel. Drie jaar geleden. dat de eerste spuit werd gezet. De eerste vac vaccin werd gezet. Oh. Bij de Sanne El, uh, El en dat was een uh, GGD-verpleegkundige. En uh, daar was natuurlijk een grote jongen uh, was daarbij. En uh, ja, dat was de eerste prik die gezet wordt. En daarna moesten echt heel veel prikken gezet worden. En nu kijken ze even terug over het feit van... Hoeveel mensen... Maar dat klopt natuurlijk niet, die vaccinatie. Klopt er gewoon helemaal niet. Hoeveel mensen zijn nou precies dood te gaan aan die vaccinatie? Want heel veel mensen zeiden van... Ja, straks krijgen we een epidemie... Dat al die mensen die vaccinaties hebben gehad... Dat ze doodgaan aan die vaccinatie. Want die zijn niet goed getest. Nou... En uh, dat hebben ze gekeken en uiteindelijk bleken, wat was het ook alweer, uh, uh, drie of, nou moet ik het even goed zeggen natuurlijk, acht van de 166.701 zijn misschien overleden aan de vaccinatie. Combinatie. Ze kunnen het moeilijk aan elkaar linken. Van, heeft het echt te maken met die vaccinatie? Of was het toch, was het toch nog iets anders in het spel? Maar nou, de vaccinatie heeft misschien wel iets getriggerd... waardoor alles sneller is gegaan. Maar goed, één op de 167.000, zeg maar. Dat was het in één jaar. En het andere jaar was het uh, zes. Nou, Plusminus hetzelfde. Nou, dat is toch wel verwaarloosbaar. Eigenlijk. Dat is verwaarloosbaar. Maar je ja. zal het maar net zijn. Je ja, zal het maar net zijn. zal je moeder zijn. Ja. Of, uh, hè? Ik had toch een hele discussie met mijn, uh, met mijn dochter. Die heeft zich niet gevaccineerd en uh, die had zoiets van... op uh, een gegeven moment werd bewezen... dat het, uh, de kans dat je... als je vaccinatie had gekregen... dat je het niet kon overdragen... dat dat niet was. Weet je, iedereen zei in het begin... ja, als je je laat vaccineren... dan kan je het niet overdragen. Dan ben je ja, niet je besmettelijk. besmettelijk. Want je wordt niet ziek. Nee, dus... je wordt zelf niet ziek. Maar je, kan niet, uh, je, wordt, je bent niet meer besmettelijk... meer voor anderen. Nou, dat hmm. nou vond ze een zo mooi punt... om erop terug te komen. Misschien wel dat ik gelijk heb. Ja, dat is verkeerd volgelicht. Want als je die vaccinatie had gehad... dan was je niet besmettelijk. Maar dat is wel zo dus... Ik zeg, nou, mooi, punt voor jou. Ja, whatever. Ja, ja whatever. Zoek het uit. Ja, zoek. Ja, We hebben die stap gemaakt van. Klaar. Ja. ja maar die andere mensen. Het is, het mensen... is sowieso klaar nu. Ja. Ik bedoel, het gaat als een malle, die hele corona, wat je nu hoort. Ja, heel veel. Dat vet, er ja. enorm veel deeltjes in het uh, rioolwater zitten en zo. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. is echt drie keer zoveel als toen tijdens de hoogste piek van de, van de corona. Ja. En je hoort helemaal niemand er meer over. En mensen hoeven ze gewoon kaart in je gezicht als je niet uitkijkt. lekker gewoon. Dat dus je denkt: ga weg! Ja. ja. Ja. Ik een zoend voor je, geen hoest. Nee, daar, ja. daar ook niet om. Ik bedoel, het zijn van die mensen die, die, die misschien toch ook wel, die ook al roken. Dat ze daardoor extra blaffen, weet je wel? Die Ja, paar, Weet je, ga weg. Ik zie, ik zie je nog, om even kracht bij te zetten, in de periode van januari 21, uh, 21, uh, 2021 tot en met augustus 2022... is er naar schatting zijn er 98.000 ziekenhuisopnames voorkomen. Moeilijk in te schatten. Voorkomen, ja ja. ja. ja, ik had bijna die ziekenhuis moeten. Ja, ja, ik zeg het heel ja, slecht. Ik ook, maar het is net goed gegaan. Oh, maar ik denk echt corona had hoor. Ja, eigenlijk was zo slecht. Ja, ja, die verhalen ken ik wel. Maar op. Ja, maar weet je, je hoort sowieso mensen die zomaar overlijden. Dus dan weet je nooit of dat, dat misschien net zo'n persoon was. Ja. Hè, van mensen die zeggen: Ik ga even een tukkie doen. En dan uh, worden ze niet meer wakker. En zeggen, ja, zie je wel, die heeft ooit een prik gehad. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja dat is wel zo, De sudden death syndroom. Uh, er is een uh, patisserie van Mullum en, uh, en Julia Guido. Die hebben dus naar aanleiding van drie koningen. Want vandaag is het 6 januari. Er oh, ja. dus drie koningen. Ja. Ja. En in uh, heel veel uh, landen is de traditie dat er of een klein beeldje... of een, heel, of een grote boom in de taart zit. En uh, degene die die dan vindt, die mag dan de hele dag de koning zijn. En een beetje de baas zijn van... nou, ik wil dat en dat eten, weet je, of zo. Okay. En dat was bij ons vroeger thuis ook zo. En, uh, maar nu is er dus een, uh, eentje die wil dus eigenlijk... Uh, uh, die, die, die, die traditie weer nieuw leven inblazen. En daarom heeft hij dus gezegd van... Uh, hij heeft dus een klein porseleinen beeldje erin gedaan. Drie spe speciaal met daarin een uniek juweel... ontworpen door de juwelier die is Peter Quio. En uh, de taarten waarin die verwerkt zijn... die zijn dus te koop gisteren, vandaag en morgen. En uh, elke dag zal een van de taarten een juweel bevatten. En uh, het is wel zo, die dingen die zijn dus gewoon iets voor 2500 euro waard, die juwelen. Oh! En uh, er zit okay. ook het adres bij, want, uh, het adres bij van de juwelier, uh, dat je hem op maat kan laten maken, de ketting. Ik vind het wel een heel leuk systeem. En de hoop dat je de taart wel aansnijdt en nooit denkt: oh, als je op een datum laat, maar. Ja, Ha, wordt die zo weggegooid? Wie, die, uh... nou ja, ik, zou hem, ik zou hem even openmaken. Nee, grappig. Ja. Maar ik vind het een leuk, uh, leuk initiatief. Leuk hoor, dat je een boom vindt in een taart en dan mag je de baas spelen. Nou, weet ja. zeker wie bij ons thuis die boom gaat vinden. Maar ja, Jij, die heeft ook de boom erin gestopt natuurlijk. Maar dat denk ik niet. <laughs> <laughs> die bak thuis een taart. dat doe ik op hun werk. Oké, okay, baby queen!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 pointless my life is still completely pointless she said I'm feeling a little less alone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 I love Het is popbeentje, twee dames. Baby queen, we can't be anything. Gewoon hoog inzetten. Gewoon zeggen dat je alles aankomt. Echt voor vrouwen is dat niet, zeg maar. Het geval. Mannen zeggen dat vaak, hè. Die, die schatten zichzelf altijd. Ja, dat ik wel. Ja, ik ben heel goed, hoor. je moet een vrouw zeggen, nou, ik weet niet of ik aan de... Die dingen allemaal voldoen, hè? dat weet ik nog niet. Ik ga niet solliciteren op die baan. Maar nou goed, is het alweer tijd voor je? Zandvoortse berichten. Zeker, het is bijna alweer een week geleden. Maar in de Zandvoortse stand, leuker uh, te zien... dat er weer 4000 Unox-mutsen het koude water in gingen. graden was het water. De Nijaars duik natuurlijk. En sommigen deden alleen even een natte buik. Of uh, tot een knieën zo'n beetje ook nog. En er ging echt een enkeling ging helemaal kopje onder. Het werd gepresenteerd door uh, Roy van Buringen. En het was het, ja, vervelend, omdat er een hele harde wind was... Kon Lady Mick niet op een verhoging staan. Dus die stond op een vrachtwagen. Oh. Dus die kon niet iedereen zien. En iedereen hield zijn kleren aan met de opwarming. Want ja, zo. Bro, het allemaal heel erg koud. Ik vind het trouwens wel dat het tijd wordt voor een ander mutsje. Een ander mutsje? Voor de vege vegetarische rookworst. Ja, dat vind ik ook wel. Dat lijkt me eigenlijk best wel grappig. Als ze dan volgend jaar zeggen: we doen nu de groene. Ja. Want het... Dat de vegetarische worsten. Nou ja, nicht... Dat is maar een idee hoor. Ja, mijn nichtje was in Australië. En daar deden ze ook een nieuwjaarsduik. Dat deden ze natuurlijk acht uur eerder. Want ja, daar, is het, ja. Uh, daar lopen ze acht uur voor. Mm -hmm. En daar liepen ze ook om met zijn oranje muts. Dat hebben we nog gevraagd. Al die oranje muts, is dat ook van uh, dat merk? Of is dat, zijn dat allemaal Nederlander? Nou, daar krijgen we geen reactie op. Maar ik ben wel nieuwsgierig. Binnenkort komt ze naar oh. Nederland. Gaan we eens even vragen. Ik denk en... dat ik gewoon binnenkort even ga kijken of ze in een Facebookpagina hebben. Dan ga ik gewoon even die suggestie wekken van... Oh, is het misschien een leuk idee om volgend jaar een vegetarische ja. petje op te pakken. Nou ja, waarom ook niet? Uh, uiteindelijk uh, was er meer over te melden. Nou, de horeca heeft er ook flink van geprofiteerd. Heel veel mensen gingen ook daarna afloop nog even het dorp in. Ja. Dus dat was uh, druk en gezellig in dat, Zandvoort. Ja, het is ook zo uh, dat KNRM die, die heeft dus uh, geld ervoor gehad. Hè. Ja? Maar die vaart daar dus weer wel bij. Maar het leuke is ook dat uh, door, ter ere van het 200-jarige jubileum... brengen Stef Bos en Fleur de single Wat als de storm komt uit. Oh Met de promotie van het liedje komen ze daar dus op 14 januari naar... Zandvoort En die lancering is dus, uh, op zondag 14 januari om 10 uur... in het boothuis van KNRM station Zandvoort. En uh, tegelijkertijd verschijnt dan de bijbehorende videoclip uh, uh, op internet. Op ik ben, YouTube. Ik ben wel nieuwsgierig als Stef Borst muziek maakt. Dan denk je, je dat iedereen verdronken is, hoor. Heb ik al bij Stef Borst. Ja, maar het leuke is dus wel... als zijn nummers door een ander gedaan worden opgepimpt... dan zijn ze weer heel leuk. Ja, want, ja uh, dat, dat is dat, waar. Het toch leuk dat Miss ja. Montreal had toen dat nummer van hem... Van ja. de, uh, als de storm komt of zo. Dus ook zoiets. Uh, ja. uh, door de wind, door de regen. Weet maar maar het, het maakt niet uit wat hij zingt. Het is, is altijd het zware depressief. Is. Dat je denkt, iedereen ja, is dood. En maar de, hij zingt ook niet echt. Het is meer die praat. En meer praten ja. zo. Dus ik hoop dat het nummer een beetje opbeurend is. En dat de mensen van de KNRM... Um, nou, die, die, die, die, die reddingsregaard... daar ze denken, van, nou, we gaan wel het water in. En wij komen wel terug. Weet je, ja, zoiets, ja. Zoiets. Nou ja, dus je kijk, moet wel een beetje uh, moed geven, hoor. Die over. plaat over treurig zingen gesproken. Wij gaan niet treurig zingen. Morgen, op 7 januari... is het traditione traditionele nieuwjaarsconcert... in de Agatha-kerk aan de Grote Krocht. Het is gratis. En vierstand voor koren gaan die middag het optreden verzorgen. De beatspopzingers... Uh, het Zandvoors Vrouwenkoor, het Sint-Agata-Koor en het nieuwe Zandvoors onder leiding van Arjen van Dijk. En ondergetekende gaat ook mee zingen uh, deze keer. Ja, uh, uh, Een gezellig schaatsuitje voor oh. de buurtgezinnen was de afgelopen derde kerstdag, was dat de ijsbaan bij het Gaashuisplein. Het was echt extra vroeg open. En het uh, vierjarig bestaan uh, van buurtgezinnen. Dat is een organisatie die zorgt dat uh, gezinnen kunnen zich daar aanmelden. En uh, dan krijg je een soort intake. En dan kan je dus een, uh, gelinkt worden aan een ander gezin... die ook wat voor jouw kind betekent. Dat jij zegt, maar, nee, ik heb het zwaar in mijn gezin. Ik red het niet helemaal in mijn eentje. Je stopt sport. En, en uh, zeg maar je kinderen opvoeden En dan gewoon baan erbij en zo. Dus dan kan je misschien een ander gezin erbij in, uh, uh, bij inschakelen. En dan kan je over een weer kan je wat voor elkaar betekenen. En dat is dus, uh, hoe noem je dat? Buurtgezinnen. En dat bestaat nu vier jaar. En dat kan zelfs ook nog een opa en oma, of een bonus opa en oma, opleveren. Oh. Dus zoiets gebeurde vroeger het <kijkt> vanzelfsprekend dus gewoon in de buurt, in de straat. Ja. Dan liepen ze gewoon bij elkaar naar binnen. Maar tegenwoordig heb je daar een app voor, denk ik, of zo. Ik had, uh, ik had ook een buurtoma, want ik heb nooit oma's gehad. Nee. En, uh, en uh, het was een Indische oma, die rook altijd zo lekker daar. Maar haar kleinkinderen kwamen dan, daar speelde ik mee. En toen uh, noemde ze haar oma. En toen ik gevraagd of zij ook mijn oma wilde zijn. Oh, Altijd. En het was goed. Ja, leuk. <laughs> nou, God, dit, dit klinkt alsof dit totaal niet nodig is. Maar blijkbaar is het wel. Ja, wel nodig, de mensen thuis zijn meer dicht. Ja. Er zijn veel minder kinderen. Ja, ja kinderen ik hoorde pas, pas, een... ja, hoor pas alleen ook iemand over. zeggen. Ja, vroeger zat ik gewoon, echt kwam ik uit mijn werk, en dan stel ik op een klapstoeltje voor mijn huis. Nou, in de zomer dan. In het winter was het uh, vrij moeilijk. En dan gebeurde van alles en tegenwoordig iedereen gewoon toch meer binnen. Ik ga en gewoon zet... lekker op je klapstoeltje zitten. Ja, zeker. Even een beetje interactie, weet je, interactie. En soms moet je dat ellendige verhaal van die, van die wat oude uh, wordende meneer toch even aanhoren. Want ja. ik kan niet later weer zeggen, wat iets voor je doen? Hoe huh? nou, ja. is het nou? Geven en nemen. Ja, dan moet je hem nou horen met zijn preken zeggen. Jezus man, dat is goed. Straks meer Zandvoort, bericht in het tweede gedeelte. Ja. Eerst maar eens even, kik, kik, harpoen. Niet gooien met dat ding. Maar wel uh, auto's stelen. Schillingkart. Just to get you all alone I take you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 Stealing cars Stealing cars Stealing cars Stealing cars Put your hands up If you feel like you're in love Ja, Kit Harpoen maakt er een plaat over. En in het begin van de plaat begint hij al. En dan zegt hij... Uit uh, throwing stones. Ik begin met stenen te gooien. God. Nou, dan zijn we weer bij de gazerstrook. Vandaag hoorde ik op Radio 1 al dat ze bezig zijn om... Ja, wat moeten ze nou met de gazerstrook? Nou ja, ik zou zeggen... Niet iedereen hij is toch dood hoor. Dus ik ga nog even door, zou ik zeggen. Het is nu... Is het nu 22? 22... Duizend mensen dood, geloof ik. Het is een beetje in verhouding, hè? geloof ik nu. Geloof ik, dat de, de, de, de slachtoffers bij de Israëlische kant en bij de Palestijnse kant. En nu okay. zitten ze altijd te denken van... Oké, okay, wat doen we straks met de Gazastrook? Maar gewoon dicht of zo. Nou, nu zitten ze... Eerst dat het plan was... En dat is vooral de rechtse kant hè, van Israël. Die denkt dan mezelf... De, de rechtse man de regering, zeggen van... Misschien moeten alle Palestijnen gewoon verdeeld worden over andere landen. Dit klinkt zo bekend. Ja, dit klinkt zo bekend. Verdelen over andere landen. Ja, was dat ook niet... Uh, Echt man. Die is, is die, uh, Echt man die dat ook deed met de Joden. Die, ja, die ja, ja, ja, ja. we gaan ze verdelen over andere landen. Uh, misschien daar, nee, die wilden ze niet. Nou, dan moeten we maar, nou ja, laat ik dat niet nog een keer noemen. Maar die, dat die ging niet door, dat idee van Israël om de Palestijnen onder te brengen in andere landen. Dus er komt waarschijnlijk wel iets wat voor Palestijnen is. Gelukkig. Er wordt wel iets geregeld voor ze. En, uh, dat, maar moet, wie moet dat gaan besturen? Hamas? Nee, nee, nee. nee dat is niet zo'n goed idee. Nee. Dus daar wordt een andere... Amerikanen dan maar weer? Ja, de Amerikanen <laughs> zijn er al <altijd> goed in. <laughs> of al die Afghanen die vluchten. Kunnen die dan nou niet daarheen gaan? En dan gaan uh, Palestijnen daar in Afghanistan zitten. Zoiets. Een beetje huisje het is, het, samen, het, het wordt niet, Ze komen er samen niet uit, denk ik. Het wordt weer flink gescheiden gewoon. Nee, dat is wel duidelijk. Wat een drama gewoon. Nou, iets anders? Ja, een beetje positiever nieuws. In Kroatië is tijdens de eindejaarsperiode een tweeling geboren. Op zich niet zo spectaculair. waren het niet dat de ene baby op de valreep van 2023 het leven oh, ja. dicht zag... en de andere net het nieuwe jaar. Oh, wat leuk. Dus ze schelen gewoon een jaar. Ja. Ze schelen ah. nog twee minuten. Maar ja, het is wel uh, de verantwoordelijke arts die zei had... in zijn professionele carrière... wel meegemaakt dat tweelingen op verschillende data werden geboren... maar nog nooit in twee verschillende jaren. Het waren twee meisjes. Nou, zullen ze dan niet echt toch... Nou, zelfs echt twee dagen dan... Nou, het is wel, wel grappig om twee dagen een feestje te hebben. Ja. Ja. Dan heeft iedereen gewoon echt Tog de volle tijd aandacht. identiteit. Zeg. Ja, zeker. Ja. Nou, afgelopen week is de nieuwe plaat eruit uitgekomen van Everything Everything. Uh, My Key, Your Girlfriend. Zoiets was er ooit een plaat. Nou meer van uh, Cough Syrup, geloof ik. Was ook van hun. Uh, deze plaat toen dus hoorde ik hem, <tomstitie> Toen dacht ik, hé. Hey, hé. Hey, ik hoor inspiratie. Is dat, was dat vroeger niet dit? Ha, ha, ha, ha. oh dus, nou ja, oké. Okay. Nee, niet helemaal. Het zit er een klein beetje in. Goed, uh, everything, everything. Jeetje. Cold Reactor. So we mountain by digging hole. aan geluidjes, Melodielijnen. Lijnen, Everything Everything 2007, uit eerste komen de mensen. En ze hebben verschillende hits gehad en uh, Kaf. kaf en uh, ook nog iets van uh, Suffogate geloof ik. Dat was ook een van de hits en dit is een laatste plaat. Kan ook geen, ja dat kan nou ja, kan ook niet uitblijven dat dit een grote hit wordt natuurlijk. En het heet uh, We Can Be No Cold Reactor natuurlijk, ja zeker. Er is niks aan de er is geen bom nee, ofzo. Koude reactor, goed, nou ja, mooi te weten. Het is dus, uh, toepakleef. Fijne toestel aanstaan. We kijken de wereld in wat er allemaal gebeurt. Straks weer een stukje geschiedenis. Het is vandaag 6 januari. Er We zijn weer een leuk aantal mensen jarig. En daar zijn weer leuke verhalen over te, te vinden. Altijd, hè? Ja, zeker. Het is altijd wel al, uh, gezellig om ja. dat soort verhalen te doen. Gewoon gezellig, man. Gewoon. Ja, zeker. Vandaag, zeker. vandaag in de Telegraaf te lezen een vrouw uh, die uh, uh, van houdt, maar ook van fietsen en van skaten en die is inmiddels al flink aan het, aan het skaten... en aan het rondrijden geweest. En die kwam ooit bij haar in de plaats Weert... bij het treinstation. En ze dacht ze... Hé, wat eigenlijk een mooi gebouw. Wat is dat een mooi gebouw? Ze kan redelijk tekenen. Toen is ze op de machine techniek... is dat Weert station aan het tekenen gegaan. Dat is heel specifiek, heel, heel, heel klein. Daar ben je echt 100 uur mee bezig met één tekening. Toen gegeven heeft ze even een andere techniek is gaan tekenen. En nu heeft ze dus al... Wat is er? 570 stations in Nederland getekend. Er zitten ook een aantal stations bij die eigenlijk spookstations zijn. Of in ieder geval stations die niet meer gebruikt worden. Of het zijn woonhuizen geworden. En zij is erdoor gebiologeerd. En soms spreekt ze ook mensen die daar wonen. Of mensen die er iets over te vertellen hebben over de station. Dat brengt ze allemaal in kaart. En u hoopt ze eigenlijk met deze, al die deze tekeningen tekening en verhalen een boek te kunnen maken. Dat is een beetje prijzig. Of misschien een tentoonstelling ergens in een of ander verlaten treinstation, oh. alle tekeningen van die treinstations van heel Nederland, ook tramstations doet ze ook hè, want ik weet ook een paar tramstations die echt leuke huizen zijn geworden. En uh, nou ja, dat is wel leuk om daar een tekening van te die hebben. En daar in en, de treinstation en... woont? Ja ja, ja, ja, dat is wel een leuk idee. Dat daar uh, heel veel mensen gewoon uh, even naar binnen zijn gelopen, sfeer hebben geproefd. Nou goed, en uh, de dame is, ja, dat was wel leuk om de namen te in ieder geval. Eh, uh, uh, Sandra Makkus heet ze. Sandra Makkus. Uit Limburg komt ze. Goed, wat dan meer? Oké. Okay. Ja, heb je ook gehoord over die Galit Kassem? Ja, zeker. Ik ben heel benieuwd uh, hoe dat allemaal af gaat lopen hoor. Want uh... ja. Hij zat natuurlijk ah. bij Peter Ervies in het uh, advocatenkantoor, uh, zat hij. Uh, hij was zelf natuurlijk altijd heel kritisch over uh, Peter Ervies. Gegevens heeft hij ook nog aan Peter Ervies gevraagd of hij weg wilde gaan. Omdat hij het ook een beetje eng vond. Omdat er toch wel heel veel bedreigingen waren tegen Peter Ervies. Later kwamen ze eruit en mocht Peter Ervies in het. ...advocatenkantoor blijven. En uh, deze uh, uh, Galit uh, zou een ambtenaar hebben omgekocht. En dat heeft dan Peter advies weer opgenomen met zijn mobiele telefoon. En die andere Peter, die uh, andere advocaat, die heeft daar een beetje twijfels over. Hij zegt het zou wel kunnen, maar heel vaak moet je je mobiele telefoon in rechtszaken en uh, in meetings ook weer... Uh, wegleggen mag je, je mag het niet het ook gebruiken. Bewijsgebruik of nee. wat je opneemt op een dus telefoon. Hij zegt: en, en hoe wil je dan een advocaat omkopen en dan 8.000 euro? Dat moet dan de klus klaren. Hij had oh. er wel wat twijfels bij. Dus nou ja, deze Galit heeft wel gezegd: van, nou prima, ik stap even terug. Ja. En ik, uh, ik, ik vind het een beetje gênant voor mijn collega's, want volgens hem is er allemaal niks aan de hand. Maar goed, zoek het even uit, zegt hij, en dan hoor ik het wel. Okay. er komen. Dus, ja. Uh, ja. als advocaat, als hij nog advocaat is, wil hij natuurlijk wel hij schoon tevoorschijn komen. Dat lijkt me wel. Ik denk het wel, ja, ja. zeker. Dus hij is ook best, uh, best nog wel jong, hè? Volgens mij, 40 of 45. Ja, zoiets is hij, denk ik. Ja, ja. ja d -d -d ik moet zeggen dat zijn programma's altijd wel inspirerend zijn. Ze zijn wel erg links, hè? zeggen ze altijd, toch? Ze zijn erg links. Advocaten? <gif |notimestamps|> nee, deze de, de Galiet en Sophie is altijd erg links, zeggen ze altijd. Ja, zo links altijd? Nou ja. Nee hoor, ik, ik herken me dat niet in dat soort programma's. En dat komt ook op één, hè, nu. Zij verhuizen naar laat uh, late avond. Ja. Dus 11 en 12. Ja. Dus dat... Uh, en opeen wist van niets. Dat waren <laughs> Heel niks. spoken nog in uh, 2023. Ja. Gaan we nog aan de muziek? Of zal ik uh, nog een... Uh... Ik heb het voor de klaarstaan. Coach party. Straks weer een stukje geschiedenis en dan, uh... ja hoor, het gaat weer over snelle wagens. En uit een hoek dat je denkt van echt waar, jongen? dat wist ik helemaal niet. Goed, straks daar meer over. Eerst even terug naar de berichten. De berichten? Ja, de berichten. Ja, een Britse familie was op vakantie in Frankrijk en toen hoort ze geluid komen uit het dakkoffer van hun auto. Ja. Toen hebben ze die auto bij een tankstation gepakt. <laughs> Schoonmoeder? Geparkeerd. Nee, nee? Zaten er zaten gewoon twee mensen in. Twee? <coughs> ja. Hè? De Franse autoriteiten hebben dat gemeld. Het ging om twee 16-jarige jongens uit Eritrea en Guinea. Oh ja, oh ja. En die hadden deze auto gekozen vanwege het Britse nummerbord. Maar ze hoopten op deze manier dus naar Groot-Brittannië te, te, te gaan. Maar ze gingen juist in Oostelijke richting weg. Want die vakantie uh, van de Britten, die, die begon net. Dus okay. ze gingen helemaal niet terug met die boot naar Engeland. Oh mijn god. Dus uh, ze hadden de nacht doorgebracht in Calais. En uh, toen uh, hebben ze al bagage eruit gekiepen, zijn er zelf in gekropen. En uh, ja, er zijn beelden bij het, uh, bij het artikel dat je ziet dat ze eruit kruipen. Die uh, gaan stel de borstjes in. Zonde. Daar hebben ze nog geen last van overgewicht denk ik die mensen. Nee, dat waren die, zijn van die hele magere, ja, magere slunkel, slunkelige jongetjes. En die was er gewoon in zo'n dakkoffer. En zei, met de auto. Wat, wat ligt die laag zeg? Ja. Wat ligt die laag? In? Nou, Allee, er staat allemaal bagage maar. in. hè ja, dus, okay. uh, de, de, Misschien uh, wegen die gast ook maar 40, 50 kilo. Ja, okay. En je hebt zo'n 100 kilo bagage als je het allemaal in die koffers zet. zeker. Koffers en dat soort dingen. Als ik mijn dochter laat inladen, dan uh, is die hele kledingkast uh, licht in de erin. auto. Zit erin, ja. En dan zeg ik, en onze eigen koffers? Oh, daar heb ik niet op gelet. Nee, nee, okay. nee dat is niet belangrijk. Hè? Nee, je ja. oh, sturen we die na. Helemaal geen punt. Oh ja, dat kan je natuurlijk ook doen. Je kan via Vettex of wat dan ook, de koffers vast vooruit sturen. Ja, nou goed, sinds, sinds kort gaan ze zelfstandig op vakantie. En dan zijn ze met de koffer al zo van. Nou, we doen samen wel met de koffer. Samen met de vriendin. Want dat is echt 70 euro voor een koffer. Ik zeg ja. Zoveel? Dat zijn er. ja, klopt. Uh, dan is de ticket natuurlijk ook heel interessant. En dan ga je naar de koffer en dan denk je: Oh, daar zit de kneep. Ja, ik had er ook wel gehoord gehoord: zo'n reclame van uh, als je dan. Uh, als je wat verkeerd gaat met het vliegtuig en je moet je zuurstofmaskertje opdoen en zo, moet je eerst geld door een gleuf doen. En dat er eerst betaald wordt. Want die vlucht was zo goedkoop. Ik ja. kan er allemaal niet zomaar bij. Nee, nee, dat soort <gif> dingen. Ja, goed, ja, je moet ergens op knippelen natuurlijk. Nou, It's straks meer. Is maar even lekker dansen erbij. Nou, nog niet helemaal het uur uit. Nee, zeker niet. De go team hier, why me ook?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 Mine. The times and the I'm a real rich bitch, three dollars six times. It's better not to know, cause you know it ain't so no go. Not the G O, I'll wear me in the O. Uh, oh, oh, it ain't so no go. Not the G O, I'll wear me in the O. Why you left the water running? We was reading poetry to lions and becoming. What's the good word? I'ma stay it back. Neighborhood of jungle, traveling the pack. Uh. And I think I'm having premonitions. Threat, level, hot, paint, seeing, triple vision. To burn is on, they know I run hot. Fire rain, pick up race to a sunset. The missus on your wish list. It's a different line. It's a different time. I never met a man that changed his mind. Rebus mean the time. Then the sides I'm a real rich bitch, Three dollar six dimes. It's better not to know. No way so. No go. Not the G.O. will get me in the O. Oh. Oh. No ain't so. No go. Not the G.O. will get me in the O. We're gonna walk down and I'll be there with you.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 is a different line, but Dat a different fine. I never met a that changes mind. We would leave the times and decide to find. I'm a real rich mystery, double stick oh, the I in mijn ho That Zeker. Jij was nog niet toe, dansen. dat zeg ik al. Nee. Wemmy in de oven, op de Go-team hier op de zaterdagmorgen. Goed nieuws. Uh, nou ja, goed nieuws weet ik niet dan. Maar ik ben echt verbaasd dat het, alweer, dat het alweer zo lang geleden is dat hij in het nieuws was. De Blade Run, oftewel Kost Oscar Pist Pistorius... Die natuurlijk met, uh, met van die blade-runnen. Uh, uh, uh, blade ja, natuurlijk. Van die veren onder zijn benen. Omdat hij namelijk als baby uh, uh, moest zijn benen geamputeerd worden. En daarna ging hij met die uh, blades ging hij rennen. En kon hij gigantisch hard rennen. Rennen dan een gewoon mens. En nou, toen ging hij naar de Olympische Spelen. En uiteindelijk heeft hij dus in 2017. Nee, 2013, sorry. Uh, op 14 februari 2013. Heeft hij zijn vriendin door de toiletdeur doodgeschoten. En hij hield vol dat hij dacht dat er een inbreker was. En toen riep hij... En nou ja, zijn vriendin ligt normaal naast hem in bed. Maar hij pakte meteen zijn wapen en schoot uh, de kamer rond. En schoot ook deur door de badkamerdeur. En daar zat ze in. En het verhaal was dat ze uh, ja, regelmatig ruzie hadden. En dat ze wel redelijk uh, vervelend kon zijn. Uh, het bloed onder zijn nagels aanhaalde... En op een gegeven moment was je helemaal zat. En nou, toen schoot hij dus bijna zijn wapen gewoon leeg op haar. En zij heeft dat niet overleefd. Dat is wel heel bizar. En nu heeft hij dus ruim acht jaar vastgezeten. Hij kreeg dus veertien jaar geloof ik, zoiets. Maar nu uh, ja dan mag je dan toch, als je meer dan de helft op uitgezet... dan mag hij, uh, vrij je vrijkomen. En hij heeft je goed gedragen. Hè? En hij is krijgt ook een beetje he? huisarrest nog. En hij heeft goed gedragen, maar het is toch wel maf. Zeker als je dan uh, die familie bent. Huh? Ja. Vind je die, de... uh, van, die, van die vrouw die overleden is. Yeah. ja. Die vermoord is gewoon. Ja, en de buren hadden al regelmatig geklacht: Jezus, wat maken zij een stampij, zeg. Een ruzie om van alles en nog wat. En uh, nou ja, dat is dus afgelopen. Bizar verhaal, 2013. Goed, dan heb jij een Britse vuurwerkshow afgelast? Uh, ja, in uh, Scarborough. Ja. Daar uh, heeft de gemeenteraad op het, op het laatste moment besloten om uh, festiviteiten omtrent de jaarwisseling af te gelasten. Want het was Thor, een verdwaalde walrus, die uh, dook op in het stadje. En daardoor ging en ja die vuurwerkshow zouden dus ze hem kunnen beschadigen. Ja? Maar op de foto is ook echt te zien hoe de walrus op zijn dode gemak aan het, het relaxen is op de kade. Zoveel gemak dat hij hier ook zichzelf uh, besloot nog te masturberen. Wat de fuck doen die het ja, erbij? Ja, blijkbaar. de rolde hij heerlijk in slaap. En als er toch een vuurwerkshow plaatsgevonden was hij waarschijnlijk zo geschrokken... dat hij gelijk een uh, gevaar was geworden voor zichzelf en de omgeving. En je ziet hier gewoon een foto van een menigte. <lacht> en uh, zo'n... En een valkus die ligt tegen een paaltje aan een tegen, beetje te slapen. Ligt met zijn paaltje tegen ja. de palen. Dat is de sudden, sudden death, hè? Zeggen ze altijd ja. hè, bij mannen. Fair, Scarborough Fair. Scarborough Fair. Are you going? Dat is die ja. Uh, ja. Ja. Ja. met de beer. Ja, oké. Okay. grappig. Ja, grappig. Nou toch? goed, straks uh, de geschiedenis in het tweede Groot-Zeit-Radio-programma. Eerst even een beetje. Ik ken het niet en het is altijd leuk om dingen even te ontdekken: The Pineapple Thief. The Frost. Ja, hij schijnt toch te komen. We kunnen misschien toch eens gaan schaatsen weer. Dat is al een tijdje geleden. Lekker gitaar beetje dit, hoor. Al fijne dagen en een voet.